Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Berlijn is vanochtend een enorm glazen aquarium uit elkaar geknapt. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De waterbak is 16 meter hoog en gevuld met een miljoen liter water. Hij stond midden in een hotellobby. Deze gast wist dus niet wat hij zag. Ja, de lobby ligt vol met puin, plassen, water en vissen. De gasten zijn allemaal ergens anders opgevangen. De brandweer is nog druk bezig in het hotel. Wat er is misgegaan bij het aquarium is nog niet duidelijk. In meerdere steden in Oekraïne zijn explosies gehoord. Onder meer in de hoofdstad Kiev en in Garkov. Vanochtend vroeg klonk in het hele land al het luchtalarm. Er zou schade zijn aan wegen en ook zou er in Garkov geen stroom meer zijn. Afrijden voor je rijbewijs op zaterdag is er voor sommige mensen niet meer bij. Volgens het CBR wordt het weekend misbruikt om slechte leerlingen toch te laten slagen. Het is dan rustiger op de weg en de rijscholen hopen dat hun leerling zo toch een rijbewijs binnensleept. Het CBR wil nu dat soort rijscholen niet meer inplannen in het weekend. En een mooie actie nog van de ouders van Luc uit Gelderland. De jongen van 18 overleed een paar jaar geleden bij een scooterongeluk... Zijn ouders besloten om namens Luc een biertje te brouwen. Luc had een biertje gebrouwen, want we hadden een wedstrijdje thuis. Wie het lekkerste bier kon brouwen. Alleen helaas in die tussentijd is Luc overleden. En heeft nooit zijn biertje mogen proeven. Ja, het idee erachter is dat Luc Strippel iets goeds moet blijven brengen. Ik denk dat hij heel trots zit. Ik denk dat hij boven zit en uh, geniet. En uh, denkt, hé, hey, dat is mijn biertje. <laughs> Al het geld dat wordt opgehaald van het verkopen van de flesjes Strippel gaat naar twee goede doelen. En het weer nog, let op als je de deur uitgaat, want op veel plekken is het nog onder nul en kan het glad zijn. Later vandaag wolken in het oosten en zon in het westen. Het wordt maximaal nul tot drie graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ook in Noord-Holland is het nog steeds verraderlijk glad door bevriezing en er staat één file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor de wijkertunnel staat het even stil over twee kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen.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 Het verdorie, je glad buiten, joh. Bij jou ook? Ja, joh, het is een hartstikke glad buiten. Echt waar? Ja. Maar de kerstman vindt dat wel handig met zijn slee. Nou ja, ik zag dus net, uh, net uh, een, Ja, die slee zag ik net. En ik zeg uh, dus twee herten met uh, ja, ja, allebei jij... een rode neus. Nee, wat jij zag was die Rolls Royce. Dat is ook een slee, maar dat is een andere slee. Oh. De kerstman heeft er een met rendieren. Met? Rendieren. Oh. Retto's uh, re rendieren met, ja. met zijn rode neus. Ik zag er twee met een rode neus, niet één. Oh, ik denk dat die voorzitter snel gestopt is. Was er niet Sinterklaas die je zag toen? Ik weet het oh, echt niet, nou. ik weet het niet. Dat maakt niet. allemaal niet uit. Hè? Nou, in ieder geval wat, iedereen wat, uh, hartelijk welkom bij... Uh, ja, de wat een vrolijke opening joh. Ik ben helemaal blij. Ja, je ziet er ja. heel blij uit. Ik ben hartstikke blij ben ik, hoor. Uh, ik een blij ei ben je. Nou, ik ben hartstikke blij, man. Je bent hartstikke blij, <laughs> ja. Nou, we zitten hier niet met z'n tweeën natuurlijk, want uh, we hebben Gerry natuurlijk ook hier. Is Gerrie Gerrie er ons, uh, ook? Ik heb er ook? Ja, ik zit onder het ik heb hem nog niet gezien. Gerry, kom nog eens onderweg. Doe eens eventjes. Ik zit bij de koekje. <laughs> Bij de koekjes, ja natuurlijk, dat zal ik niet. Nee, Gerry zit naast de kerstboom. Dus de luisteraars die uh, ons in beeld hebben, zeg maar, via de ja. Cam. Ja, die, die kunnen Gerry nou ook zien. Ja, ik ben nog... nu in beeld. Moet we nog even zwaaien ja, ja, aan. Maar... Dan kijkers: Joker maak even een foto. Jee! tante honey, honey. Ja, nou ja, goed. Nou ja, vier uur lang. Het is een eind, jongens. Ja, dit is. Uh, je zal maar moeten zitten. Ik uh, moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Nee. Nee, ik zal vanavond weer blij zijn als hij weer in mijn kribben ligt, zeg maar. In je, ja, in je ja. kribbetje, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja ik speel, in avond, speel ik ook mee in de kerstal, hè. Uh, maar jij slaapt ook in stro in? Uh, nee, in een kribbetje. Ja, maar daar uh. ligt wel stro in, normaal gesproken. Dat mag ik wel hopen, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar ik kon dit jaar kiezen tussen, uh, uh, uh, uh, wat was het nou, uh, kinderke, uh, hoe heet die nou? Uh, uh, ja, die. Ja, en, en de ezel. Ja, moet en ik wist, niet... een an... ik wist een goede antwoord niet. Dat wist ik niet. En toen ben ik de ezel. Heeft hij erover een ezel? Je moet mij niet meteen gaan aanspreken. Nou. Nee, dat is ook wel zo. Nou, weet je wat ik uh, doe? Ik, uh, ik zet, uh, ja, zet me gewoon een stukje muziek op, denk ik. Doe dat maar. Christmas time. En uh, ja, de boys Coast Christmas. Daar waren jullie al achter natuurlijk. Uh, we worden al bestokt met foto's en met, uh, met berichtjes en alles. En we zijn uh, wel geteld uh, acht minuten bezig. En we moeten nog uh... heel lang. Ja. Nou, kijk, een stukje muziek gelijk alweer. Maar dat geeft niet, dat maakt me niet uit. Maar uh, ik ving net wat op, uh, Gerry, Rob de Eerste. Ja, heb je dat gezien gisteravond? Zijn uh, laatste. Nee, ik moest werken, inderdaad. Laatste concert. Oh. En hoe uh, was. Dat? Ja, mooi. Was heel mooi. Want het is zich ook. Okay. En hij, uh, uh, het was helemaal stampend vol. Er konden niet meer mensen bij, zeg maar. Nee. Maar hij zat in zijn rolstoel ja. en hij, hij zong. Met ja. de trillende handen, maar het was heel mooi. Het was echt heel mooi. Ja. En ja. ook foto van vroeger, hè, zong die dan? Ja, nou, de hele ja dat is een, mo een mooi nummer. De heen. hele zaal zong mee. Ja. ja. En ja, kippenvel, dus ja. kippenvel. Ja. Maar was je ja. erbij of was het op tv? Nee, het of, was, op was op televisie. Ja. ja, oh, ja. Laatste rechtenstraat. Maar ik zal je vertellen, ik was. Ja. Uh, uh, even kijken hoor. <kwijnt> 18 jaar geleden. Ja. Met de heel te gast met, uh, met mijn zoon Sven. Ja. Daar zong toen ook Rob de Nijs uh, in, in zo'n uitzending. En toen al had hij die microfoon. Trilde die toen ook? Ja, echt. Toen al. Ja? Uh, maar nog niet zo erg natuurlijk als, uh, nu, als uh, nu al. Ja. Maar, maar toen dacht ik al van nou, Rob. Eerst, eerst denk je van nou, wat staat die dan met die microfoto's waar? Ja, het waren al het eerste tekenen waarschijnlijk. Het waren al de eerste ja. tekenen 18 jaar geleden. Dus zo. een slopend proces. Duurt heel lang. Ja, duurt heel lang. ja. Ja, ik hoop voor hem trouwens uh, nog, nog tien jaar, hoor. Ik hoop het ook. En dan wel ja. een beetje met de kwaliteit van leven. Want dat is ja, ook belangrijk. Dat is, ja, heel belangrijk. Ja. Ja. Maar het is, dit was een, het is een slotconcert. Ja, laatst, dit is echt het allerlaatste. Het allerlaatste. Ja, ja. Nou doet ja. niet, ja. nee, niet meer. Nee, niet nee. Ja, meer. Allemaal... Nee, want het was ook uitgesteld steeds, hè, Omdat hij dan weer slechter was en... Uh... En dit is dus Het is een man met een hele bijzondere stem, een heel ja, herkenbare stem. Heel herkenbaar, ja. En uh, ja, wat dat betreft is een icoon in Nederland, zeker, vind ik. Zeker. Ja, hij zeker. heeft ook heel ja. mooie nummers gezongen van David Gates, hè? Ja, zeker. In de Group Red. Ja, ja. Dat, dat ja, spreek ja, ik jou ook wel ben, aan, ja, ja, hè? Ja, ja, ja. ja. Aubrey en zo, maar dat, dat heeft hij niet dat opgenomen. Dat heeft hij niet genomen. Ik maar wel, stemmerken. daar sta je dan alleen? Ja. Op. Ja, uh, uh, Lost without your love. Ja, van, van ja, ja. Misschien kunnen we straks nog een stukje draaien. Voor Rob ja, dat is wel leuk. Ja. Dan uh, moeten we Wim even wegsturen. Want die, uh, die, die, die durft dat niet. Die is bang, nee, die is daar heel bang, die is bang voor op de neus. Ik voel weer een diepe psychische moeheid. Dan kom ik naar alles het onder druk mes. Ja. Ja. Heel veel respect uh, voor Rob de Maar goed, jongens, zitten in de Cash Show. En uh, zover ik weet, heeft Rob de geen kerstalbum. Ja, ja, ja. gewoon Dat was een piekervaring voor hem ook hoor. En met hele mooie liedjes ook. Ik ken iemand zo meteen, misschien even die Luxeflex even dichtdraaien. Ja, dat nee, dat doen we niet. Wat nee, ik gaan we gaan helemaal in Ik ga je plagen. <laughs> ja. Jullie gaan mij plagen. Jullie ja. gaan mij plagen. Ja, Is er muziek waar jullie een hekel aan hebben, zo toevallig? Een muziek waar wij een hekel aan hebben? Ja, we ja. vinden alles mooi. Dus dat is jammer voor jou. Ja, ik, ja. Ik vind het wel hele zware klassieke. Dat vind ik... Uh, dat vind je helemaal niks, hè? Dat, nee, dat hele zware klassieken. <grijg> dat hele zware... Nou ja, dat, ik heb een heel klein hard schijfje, dus dat past er niet op gewoon. Zeg. Je hebt zware kerstmuziek, hè? Ja, je ja, ja, ja. Ja, hij kwam de <swek> trap op. Hij kwam de trap op. Hij kwam die <swek> die weer geluiden, van wat is dit verkeersnummer Van wie is dit? Van wie is dit? Van wie is dit dat? Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, In Twente noemen ze haar door. Ze is van door Do. Do? Die die zangeres. Door. Do. Komt die uit Twente? Nee, maar zo zeggen ze dat in Twente. Do, Rémi, Fasson, die Do. Ja, die Do. Maar, ja, dat is een hele reeks afgescheidenheid, wat je natuurlijk op tafel gooit, waar ik wat ik ook even wil zeg, eigenlijk. Dat is dat ik ze ook weer berichtjes krijg van... Goh, ziet de studio er leuk uit. Ja, uh, hier zitten ze dan, de centa's. Uh, maar er is één iemand, de luisteraar, die heeft dus... Uh, ik pak er even eentje bij. Die heeft dus engeltjes in elkaar gepiept met lampjes erin. En die verschieten, ja, die verschieten van kleur gewoon. Ik hou me even zo voor de camera. en Ik weet niet of het te zien valt. Nou is hij paars. Wat? Wat? Jou, jou, jou, oh, je zit naar mijn buik te kijken, man. Ik bedoel dat poppetje. Ja, nee, dat wordt poppetje wat paard. Ja, oh, dat poppetje wat. Ja, die wordt inderdaad paas. Nu is hij groen. Nu is hij groen. Ja. Ja, en, en dan wordt die weer rood. En toen zegt die agent, ja, je rijdt door de rode lichten. Dat kost je dan 240 euro, inclusief administratiekosten. Dat is... Het da, is da, dankzij het poppetje. Dankzij het poppetje. Ja. Ja. Maar Annemiek, Annemiek Vos, uit, nou, Annemiek Vos, zeg ik nou, Annemiek uit Vladingen, die, uh, die, die, die maakt die dingetjes. Die zijn hartstikke leuk. Zeker. Echt leuk. We hebben een hele collectie. Maar bij... ze heeft dus ook kerstboomhangertjes. Die ja, zitten er die... ook bij. Ja, maar die moeten we even in de kerstboom Ja, die, die ga ik steeds, hangen ik er één in. Oh, daarom zet je in de kerstboom. Ik dacht dat je voorover viel. Ik denk, wat moet je nou in die kerstboom? Oh, ik zie er eentje hangen. Ja, verrek. Ja. Maar Annemiek, hartstikke bedankt. Is leuk. En ze zullen ieder jaar terugkomen hier. Ja. Het is ongelofelijk. Hè. De, de, de, de mensen die vierden, voordat Sinterklaas wegging, vierden de mensen al kerstfeesten. Overal kerstbomen. Ja, maar Als je dus... door de straat reed en je keek naar binnen met de mensen. Ja. En, en nou, dat was eind november al een zonder orkestbomen. Nou, ik zal je vertellen. Uh, um, ik rijd uh, bij Nacht en Ontij over uh, Heren zeg maar. Ja. En uh, nou kom ik door een, een, een, een dorp, een stad is een dorp. Dus dat maakt ook niet uit. Een gedeen, allemaal klasse en heel duur allemaal. Het ligt uh, 470 kilometer van Parijs af. Het heet Bloemendaal. O, oh jee. En uh, dan rijd ik daarna langs en uh, dan kijk ik bij iemand naar binnen... en dan denk ik, verrek, ze hebben hier een roze buurt. Is dat echt waar? Dat ja, is zeg echt waar. Lampjes aan, uit, rood, groen, geel, blauw. Ja, maar rood is dan bekend voor de roze buurt. Maar uh, geel en blauw toch niet? Nou, toen dacht ik, nou, nou die waren wel klanten, dacht ik. Wat wel yes. zo is, uh, uh, Wim. Ja. Ik ben nog getuige geweest dat Sinterklaas hier nog was... samen met de kerstman in een bar. Oh? ja. En? Nou, die zaten gewoon met elkaar te praten. Ze zegt op een gegeven moment, uh, zegt Sinterklaas tegen de kerstman, nou doe mij maar een whisky. Ze zegt de kerstman, ja, ik be, ben Sinterklaas niet. <lacht> oh, oh, jongen, oh, jongen, jongen, jongen, jongen. Het kan niet normaal, hè? Hier komt Sinterklaas, hier komt Sinterklaas, man, Santa Sinterklaas, nee. Bixen en blixen en olden, z'n weet je, I put it on the... Bells are ringing, children singing, all is merry and bright Hang your stock and see you first, cause Santa Claus comes tonight Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again Hear the sleigh bells, jingle tangles Santa Claus comes tonight Here comes Santa Claus Here comes Santa Claus right Santa Claus land. He doesn't care if you're rich or poor But he loves you just the same Santa knows that we're God's children That makes everything right Fill your hearts with Christmas cheer Cause Santa Claus comes tonight Santa Claus comes tonight. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above. 'Cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. Let's give thanks to, to the, the Lord. Toen hij, tonight, tonight, tonight. Nou, dit was er wel een, een bekend, uh, onbekende, uh, ja, de zanger. Uh, ja, het was, ja. Niet, het was niet vader Abraham. Wie? Het was niet vader Abraham. Nee, en ook die eentje van zijn zeven uh, dwergen, smurren we niet? Mag je niet zeggen, smurren we dwergen, mag je niet zeggen. Uh, oh, nee, nee, nee, maar, maar, ik, maar ik, ik weet wie het was. Ja, nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ja, ik weet wie het was. Echt waar? Ja hoor. Hij heette Bob. Wie? Bob. Bob? Bob. Bob wie? Bob, Bob, Bob de bouwen? Nee, Bob Dylan. Hoe weet jij dit nou eigenlijk? Nou ja, de, en de, wat, een kennisformulier dat net. Die belde me op. Hij zegt nou, dit is Bob. Oké. Okay. Dus, ja, helemaal had, op en top, Bob. Ik had wel de naam van, de, van het nummer te staan, maar uh, ja, ik weet het niet. Ik geloof er niks van dat de Bob Dylan is. Het is echt van Bob Dylan. Ja? Ja. Vertel. Nee, wat jij graag, jij, jij ja, weet, ja, weet daar vast ook wel meer van. Want je, zit nou, je zit te ontkennen, je, je zegt van nou, ik, ik weet het niet, maar je, volgens mij weet je dat wel. Vertel Wim. Nou ja, Bob Dullen heeft dus ook een kerstalbum uitgebracht oh, kijk. ooit. Ja, nee, nee, nee. Met alle bekende nummers, maar ook met onbekende nummers. En helaas is het in het wereldje van kerstmuziek zo, onbekend is onbemind. Ja. Maakt onbemind. En uh, dus dat soort nummers komt nooit op de radio. Oké. Okay. En ik denk, ik ga eens eventjes een, een kerstbal doorbreken en uh, zeggen van nou uh, jongens. Uh, maar wat vind jij nou persoonlijk het mooiste kerstliedje... wat er ooit gemaakt is? Oh, God oh God oh God. Um, ja, God, God, God. Ja, God oh God God. Maar hoe lang heb ik daar al? De tekst alleen al. God oh ja. God de God. <laughs> mijn, mijn God. Mijn, mijn hemel, Mijn, mijn, mijn, mijn, ja. ja, ja. Het allermooiste, het allermooiste kerstnummer is die van... Uh, uh, ...van Freddy... Voor Freddy. Freddy Mercury, Wintertail. Ja. Oh, winter... ja, die heb ik van de week op de dingen gezet. Ja. Echt waar? Ja, oh. Op de challenge. Ja. Nou, ja. Ja. Ja. Uh, dus, uh, dat vind ik het, uh, het, be het beste nummer. Wintertail. Heel mooi nummer. ja. Heb je die ook bij je? <lacht> Ja, ja ongeluk. ongeluk. Heel mooi nummer. Echt waar? Ja. Ja. Ongeluk wel. Ik zal hem later, uh, wel even laten horen. Dat, dat is uh, goed, ja, dat hou ik jou. That is, that is, als je dat Als je dat nummer hoort, dan, dan voel je een winterbries door je hart heen gaan. Een winterbries is... door mijn hart. Nou. <lacht> ja. Jij zit, ja, uh, jij zit vlak naast de kerstboom. Ik zit naast de kerstboom. Dus als je daar het uh, nieuws uitwerkt, dan is het heet Van een Naald. Toch? Ja, hè. toch? He, heb jij nog nieuws en ons? Um, heb ik nieuws? Ja. Um, het zou een pluspunt zijn. Je van, je het gaat. zou een pluspunt zijn. Ja, vertel. Um, dan moet ik het uit mijn hoofd doen. Oh jee. Ja, maar dat, nee, kan je, je, eh, je, ja dat kan ze wel. Maar dat, dat gaan we nou even niet doen, Wim. Vertel. Nee, je moet niet zo streng voor haar zijn. Ik Zijf, was even niet voorbereid. Jullie overvallen me. Kijk, overvallen. Kijk, en zo, en zo ga je heel snel hè, van, van radio maken naar crimineel. Zo, het is, het zo is, gebeurt. Zo gebeurt. Hè. Ja. Maar goed, en nu? Ja, en nu? Nou wachten wij op muziek. Ja, wat verdorie zeg ik. Ik denk, nou ja, vooruit. Nou, oké okay, dan. Kom. In de Winter Wonderland heel vaak gecoverd, en uh, uh, ja, dat is. Uh, ja, het is, het is gewoon een heel bekend. Nummer. Een heel, uh, heel veel uitvoeringen. Je hebt ze in, in de rock, in de, in de blues. Uh, Twister Sister bijvoorbeeld, die heeft een soort Metal Christmas van gemaakt. Vrij stevig. Ik bewaar je dat eventjes, of ik zal je dat eventjes ontzien daarin. Ehm... Um, maar ja, van de week, uh, toen het zonnetje een beetje scheen... Ja. Uh, en het nog niet had geijzeld, het mm -hmm. is nou een glad hier en daar... ja, luister eens, kijk uit als je naar buiten gaat... want uh, vooral de stoepen... Ja. je gaat zo uh, onderuit, hoor. Je gaat zo op je potje. Ja, moeten ja, de mensen toch even waarschuwen. Ja. Dan, hoor. Dat is, uh, ja, hè? Dat is anders, uh, anders dan. Dan liggen ze met de kerst liggen ze met hun benen omhoog. Dan en weet, dan weet het, je, een men ja. telt voor twee... en als er nou vier mensen lopen, dan is die stoep al gauw vol. Dan is de stoep al heel gauw vol. Ja. Maar, ik, uh, maar ik kom ik, eventjes... Uh, ja, ik, ik... ik wou nog even wat ja, nee, ik wou zeggen... <laughs> neem maar goed, ga uw gang. Ja, je bent de oudste hier, hè, dus... Uh... Zeg... Maar neem me nu kwalijk, neem niet nu kwalijk. Nee, maar, uh, ja, nou ben ik het verhaal ook meteen kwijt. Uh, oh ja, het was, het was, van de week was het schitterend weer. Ja, Ook oh, dacht en, dat ik al klaar was. En schitterend weer. Uh, en het uh, had s'ochtends ook een beetje gerijpt... Uh, uh, op de bomen, zeg maar. Dus ja. de, de, hier en daar in Bloemendaal. want wat had je het net over? Bloemendaal aan zee. En, dus ja. ja, Bloemendaal is toch wel een, een aparte niet. gemeente wat dat betreft. Ja. Uh, want ja. als het gerijpt heeft... Ja. Je hebt bijvoorbeeld ook een verzorgingshuis daar. het heet ook de rijp. En, maar als het gerijpt heeft, dan is Bloemendaal prachtig. Je hebt daar het halve maandje. Dat is een, uh, ja, een, uh, een park, zeg maar. Ja. Uh, met allemaal mooie villa's eromheen. Maar mooie bomen. En landen, ja, dat is ja, waar ik woon. Ja. Maar, ja. maar luister, dat, dat zag er zo prachtig uit. Dat was een winterwonderland. Ja. ja, dat is erg mooi. Ja. Maar en, ik vraag me altijd af, in Bloemendaal is er geen loodgieter? Er is wel een loodgieter, maar die is met vakantie. Ja, dat denk ik al. Want, of wintersport is die, denk ik. Of wintersport? Ja. Oké, okay, nee, want jullie zitten daar al jarenlang, ja, lang ik mij kan herinneren. Met kraantje lek. Maar nu nee. wordt er ding eens gemaakt. Nee, die wordt nooit, nooit gemaakt. Nooit gemaakt. Nee, nee, nee, nee. blijft lek. Nee, Blijf dat blijft. Ja, en, en die boom die blijft ook gewoon hol. Ja, die er wel een, een holle boom en daar komen de kindjes vandaan. Daar weet je toch wel in. Ja. Waar de kindjes vandaan. Uh, de vader heette toch gijs? Hollebolligheid? Ja? Nee, nee, nee. <laughs> dat dacht ik. Dat dacht nee, nee, nee. nee de holleboom in, in Kraantje Lek. Ja, die staat bij ons in de regio begrip, bekend. He, is dat is hè. de holleboom. Als de he? children provider. Ja. Oftewel, uh, daar komen de kindjes vandaan. Dat ik weet niet beter. Ja. Ik weet ja. gewoon niet. Dat is me als, als klein kind al verteld. Ja. Ik ging daar met mijn moeder heen om te spelen en zo. Ja. Want je hebt ook zo'n klimheuvel daar. Nee, wacht even. Het is klimheuvel. Een klimheuvel. Ja. <laughs> Wat een man hè, niet te geloven. Luisteraars, ja. let u maar even niet op hem. Let u, u maar u even op mij. Ja, ja maar goed, uh, ja, ik vind daar een hele mooie omgeving. Ja. Ik ik rijde dagelijks langs en uh, ja. En ja. en als ik daar dan ging spelen, dan speelde hmm. ik al met de vader van Freddie Mercury. Ja. Want die woonde in kraantje lek. Die woonde in kraantje lek. Ja, die ja, dat verzin ik nou ter plekke. Ik wou net zeggen, dus dat dan e zou je, dan zou je moet, een winterverhaal ik kunnen Ik moet even maken. een bruggetje hebben naar een winterverhaal. Ja. Nou, en, dat, ik... en daar, daar moet jij dan weer voor zorgen. Let eens op. It's winterfall. Red skies are gleaming. Oh! Seagulls are flying over. Swan Up. Am I dreaming? Ja, tot, in eeuwigheid, ja. tot in de eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid. Mooi gezegd, hè? Zeker weten. Er ja. waren ze een volmaakte man en een volmaakte vrouw. Na een volmaakte sluiting van hun huwelijk... hadden ze natuurlijk een volmaakte bruiloft. En hun leven samen was het uiteraard ook volmaakt. Tijdens een sneeuwstorm op kerstavond reed dit paar... met een volmaakte auto... Dat nou, moet een Mercedes zijn geweest of een Volvo of een, een DAF. Ja. Of een DAF. Ja. Door een kronkelige, een kronkelige straat. Ja. En ze zagen aan de kant van de straat iemand in nood. Aangezien ze het volmaakte paar waren... stopten ze natuurlijk even om deze persoon in nood te helpen. Het was de kerstman met een grote zak speelgoed. Omdat ze op kerstavond geen kinderen wilden teleurstellen... ...laden ze de kerstman en zijn speelgoed in hun auto... ...en al gauw reden ze samen met de kerstman door de straten... ...en brachten ze overal speelgoed. Helaas werd het weer steeds slechter... ...en de weg steeds gladder. Hierdoor kregen het volmaakte echtpaar en de kerstman een ongeluk. Slechts één van hen overleefde het ongeluk. Wie was de overlevende? Natuurlijk de volmaakte vrouw. Ten eerste is zij degene die werkelijk bestaat. En bovendien weet iedereen dat er geen kerstman is... en dat er ook niet zoiets is als een volmaakte man. En het antwoord van de man is dan... nou, als er geen volmaakte man en geen uh, kerstman bestaan... dan betekent dit dus dat de volmaakte vrouw... achter het stuur van de auto zat. Dit verklaart waarom er een verkeersongeluk is gebeurd. Ja. Applaus. ik, ik, schiet, ik, schiet, ik schiet. Applaus. Heb je dit zelf... Mooi. Ja. Ja. Mooi, hè? Mooi. Ja. Ja. ja. Ah, er komen mensen maar, binnen, hoor. Er komen mensen ja, binnen. Ja, het publiek het reageert wel een beetje laat Ja, weer. nee, ze komen uit de foyer. Ja, ja, ja. ja. Ze zaten nog aan de koffie. Maar wat een mooi verhaal, man. Mooi, hè? Vind je het niet ontroerend? Wat zei je? Vind je het niet ontroerend? Ja, wil je een eerlijk antwoord over een subtiel antwoord? Geweldig. Geweldig. Nou ja. nou ja, goed. Ja. Uh, nee, maar wat, wat leuk man. Jij hebt altijd van... Uh, van nou dus ja, het, uh... goed, ik, moet, moet ik wel eerlijk zijn. Ik heb het gewoon opgezocht. Hè? Maar, je kan, maar... je kan op, het, op het internet... Nee, niet zeggen. Nooit je bron vermelden. Niet. niet de bron vermelden? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. Hoe, komt het, hoe komt het trouwens dat de kerstbar? Ik, ik, ik, vanmorgen kreeg ik toevallig achter hem. Ja. Maar hij was niet vooruit te branden Hoe komt dat? Weet je dat? Ja, toch rednoos met die tweede. Nee, nee, nee, nee. nee nee Dan komt het eigenlijk roept maar steeds. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. <laughs> Out been hoping that you drop so in. Nice. I'll hold your hands, they're just like the ice, beautiful, what's your be to listen me. to the fireplace so roar. Really to beautiful, please don't be worry, have put cold. some records on while I pour, maybe it. really it's bad out there, say, what's No cabs to be had out there Your eyes are like starlight now I'll take your hat, your hair looks wild. Well. Mind if I'm moving closer What's the sense of hurting my pride? Baby, don't hold out, baby it's cold outside All outside. How lucky that you dropped the. Look out the window at the stone. Gosh, your lips look waves upon the tropical shore. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar we zouden Gerry, alsjeblieft, van die uh, kloewijn af kunnen blijven. Want uh, ze gaat hier te springen en te dansen en. Uh, Weet je waar Gerrie naartoe gaat zonder? Waar gaat ze naartoe? Ja, dat moet ze zelf ja. maar vertellen, Shark. Oh, dan mag je zo weer over Ja, maar ja. het is heel spannend. Het is heel spannend. Heel spannend. Oké, okay. ja. dan wachten we daar eventjes. Ja. Dan? ja, nee, maar dat. Uh... Als je in no Als really je Baby, het is Baby, het is koud Ik ben niet te vervreten. Dat ben ik ook alles geweest. Gerry, waar ga je naartoe? En Je hebt je koptelefoon niet op. Oh, ben ik in beeld? Uh, absoluut. Oh. Ik hoor uh, iemand uh, op een doedelzak. Is dat een doedelzak wat ik hoor? Doedelzak? Ja, ik hoor nu toch een doedelzak. Oh, niet viool, sorry. Waar ga je naartoe? Naar Maastricht. Waarin? Zondag. Ja, Maastricht. Maastricht, ja. Schengen. Ja, naar ja? Uh, andere je winterconcert. Winter, uh, en weet hij dat je komt? Hij weet het. Hij weet het. Ja. Ja. Zo'n okay. hele orkest, ze weten allemaal dat ik hey, Maar het is niet op het Vrijthof? Nee, nee, het is binnen, want het is, het is veel te koud natuurlijk. Oh, Toch, ja, hè? It's cold outside. Uh, ja. Ja, ja, ja. Uh, maar in de winter doet hij dus sinds een paar jaar... Ja. Heeft, hij dus, heeft hij dus ook een winter. Binnen is het helemaal kerst. Ja, ja. Met ijsbaan, met wat uh, weet ik veel wat allemaal. De oh, ja. en dingen, ja, ja. Maar dat is een heel grote, grote ruimte dan. Ja, dat is een, uh, ja, het is een soort sporthal in de MEC in Maastricht... Ik ben er nog nooit bij, geweest. Bij McDonald's. Nee, gast. niet Mac. McDonald's. Het nee. is toch een toiletzak, nee. hè? Ja, en dan je bent bij McDonald's. Ja, ja het is, het is bij Mac. de hamburgers af. Ja. ja. En uh, dat ja. is dan uh, zondagmiddag? Ja. Matinee, om drie uur. Matinee. Maar dan gaat het niet door, nee. Nee. Maar. Matinee. -ja. Mat -ja. Matinee. Ja. Matinee. Nee. ja. Nee, ga rustig verder. <laughs> en, we uh, je dus dat even heuging op? Want ik ben ook ooit, jaren geleden, ook op ja. het Vrijthof geweest. In de oh. zomer. Nou. Fantastisch. Tienduizend man. Ja. Zit je daar met z'n allen. Allemaal handje geven. Maar voor zie je weg. wel wat als je een beetje achterin zit? Ja, hebt een hele grote schermen. Oh, oké. Okay. Dus okay. ja, maar het, het is fantastisch. Ik heb zelfs ook op de stoel gestaan hè, om te zingen. En, uh, echt Was jij dat? Charles Link is aan de beelden terug te kijken. Ik zeg, nou, het is niet waar. Ja, dat is, dat, nee, maar maar het jij is zei het, het nog. Jij ja, zei het. Nou, dat is nog een hele ophef geweest in Maastricht. Ja. Ja. Maar er is zo'n sfeer daar. Ja. Echt ongelooflijk. Ja? Ja, echt waar. Ja. Ja. En keurig geregeld allemaal. Dus ja, ja. En, en jong en oud, hè? Jong en oud. Ja, en mensen mensen vanuit de hele wereld komen daar. 80.000 mannen. Ja. Denk ik altijd van, ja. jee, nee, hoe krijg je die mensen daar? Het gaat daar? allemaal heel georganiseerd. Het ja. is ongelooflijk. Ik ja. heb daar zelfs een keer uh, ja. Ja. Hannibal in, in het publiek zien zitten. Dat die van de oh, die zat er, ja. Die zat daar toen, ja. Klopt, ja, dat? Ja, dat is een keer geweest, ja. Hannibal, Anthony ja. Hopkins. Anthony Hopkins is geweest. Want, wat had hij gemaakt? Een muziekstuk. Oh, nou, dat, dat weet een, ik ja, niet. Ja, hij had een muziekstuk gemaakt. En dat heeft... André heeft dat gespeeld toen hij daar was. Oh ja? Ja. Oh. Maar? Nou, ja. dat is, ja, kijk, dan weet, weet toch, die weet toch meer dan wij Wim. Ja. ja maar goed maar... Dat, hij, dat hij haar in de uitzending hebben, want dan zonder, worden we... zonder, zonder haar waren we niks. Maar, nee, dan, maar, dan, dan had ik dat niet geweten. Nee. nee. Van The Silence of the Lambs. Van? Ja, S Silence of the Lambs. Dat heeft hij gespeeld. Ja. Alredy? Nee. Nee. nee. André, ik, uh, ja, ik ben er niet zo mee bekend. Maar goed, uh, maar je gaat de zondag uh, ga je naar Maastricht toch? Ja, nee, ik geloof je wel. Ja. Dat is toch maar. Echt waar? <laughs> nee, maar André Rieus, die had eens verkeering met Jodie Voster ook. Hè. Dus dat, uh, met Jodie Voster ja. heeft neus. Daar heeft hij toch mee gespeeld ook? Ja, ja, ja daar uh, vindt... moeten we niet over praten. Nee, liever niet. <laughs> he. daar, hebben we, daar hebben we het liever <laughs> niet over. Jodie Voster is niet leuk als we dat. Nee, nee hoor, ik hij heeft er hartstikke leuk mee gespeeld. Ja, dat klopt. Ja, nee, maar dat is, uh, dat is inderdaad in zo. Wat die nou een, een, zoon, een, een zoon of een dochter? Van een... Wie? André Reu bij Jodie Foster. Ja, ja. Naar het spelen. Nee, maar daar kwamen in de, op, die, op dat vrijdag komen ook heel veel bekende ook acteurs en actrices. Die komen gewoon bij hem luisteren ja. Ja. tijdens dat concert. Want ja. hij is zo ontzettend beroemd. Maar heel tussen André, kun kunnen iets zachter zetten Dank je hij heeft een hele beroemde viool, hè, ook. Een echte Stradivarius. Stradivari, ja, maar in. welke? Nou, die, die ene. Ja, die ene. En die is heel veel waard. Ja. Echt. Ja, dan praat heel je echt waard. over miljoenen, geloof ik. Ja, echt waar. Ja. Ja. ja. Ik heb ooit gezien een, iemand die aan de viool... en normaal hè, dan hebben ze die dingen zo vast. Maar dat was de viool. Die liep niet recht, maar die liep zo. Een dwarsviool? Ja. Nee, nee, nee. Het was een Stradivarius. Oh. Goed, Gerry, had je verder nog iets voor, uh, voor de rondvraag? Achter hem we hem aan Ik uh, nee, want ik uh, heb verder even uh, niks. Uh... Nee, zeg Willem, uh, Willem. Ja, ja jongen. <coughs> Wat is uh, de ik... overeenkomst tussen uh, PSV en de kerstman? Is het voetbal, hè? Ja. ja, dat weet ik niet. Nou, we zijn allebei rood met wit en niemand gelooft in. <laughs> oh. Jongens, jongens, jongens, jongens, zijn we nog zo ver. Zijn we nog zo ver ha, ha, dat... Er komt er eentje binnen, hoor. Er komt er eentje binnen, ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, luisteraars, uh, ja, wat moet ik hier nou voor zeggen? Maar die uh, zouden we een kop zussen de pauzes en de kerstboom. Nou? Bij allebei hakken de ballen voor de sier. Nou, zet je gelacht maar aan, want uh, dat hoor ik liever als de geschetter van jou. Uh. Ja. Vrede... Kom je op. erop. Ja, daar heb je hem al, hoor. Toe koffie nou, ja. erop. Ik vind het uh, ja. heel erg, ja. Nou, had je verder nog iets? Uh, waar ik zit niet gedaan. Ik me zitten. <laughs> ja. laat, laat, laat toch niet gedaan. Ik niet gedaan. Ik word hier niet Wel nee, heb wel, ja, nee, joh. Joh. Ja, wel nee, gedaan. Ik nee Ja, ik weet het niet. Er gaat wat mis hier. Ik weet niet wat er mis gaat. Maar oh, nee. we hebben in één keer, keer hebben we geen muziek meer. En, oh. uh, we hebben geen muziek okay. meer? Nee, maar wacht maar, even, wacht maar even. Ik heb altijd wel wat in mijn doos zitten. Dus ja, okay. het buitenland, hè? een beetje buitenland is het. Maar wat voor nummer was het net, wat ik net draaide? Ik weet niet, winterwonden. Nee, jullie zaten erin te praten, Winterwonder. Ja. Daar hè? ging het helemaal niet over. Jawel, jawel, jawel. Maar uh, je had het over, uh, straks had je het over uh, de favoriete, uh, favoriete, kerstplaats, zeg maar. Ja, ja, ja. En uh, ik, ik, zat er even in de playlist te kijken, en daarom ging het ook mis beste luisteraars. want ik haalde alles door elkaar in. ik ben ook die jongste niet meer. En uh, ja, ik, ik heb het, een nummer van de Pokes. Zeg je dan wat? Van de wat? De Pokes. Moet jij nou ook je vragen. Zeg je wat? Nee. Ken ik niet. Nee, nee van weet, de pokes weet, zeg je niet. dat weten wij niet, hè. hè? Nee, weet, nou, dat, niet, dat niet. weten wij nee, niet. Weten niet. Dat, dat noemen we gebrr. Gebrr? Ja, gebrek en opvoeding. Nou, dat weten wij ook niet, hè. Dat, dat, zeg, niet. dat nee. weten wij ook niet. Nou, ik zal je laten horen. En dan zeg je zo meteen van, ah, maar dat nummer ken ik wel, ken ik wel. Nee, dat weten mij ook niet, hè. Dat weet je ook niet? Dat, dat weten wij nog niet. niet dat, dat weten wij ook niet. Nee, nou. Zal ik hem gewoon aanzetten dan? Ja, dat weet ik ja, ook ja. niet. Ja oh, nee. Oh, mijn nee. god. There was cries with say of day. And the Ring the bell Through a swingin', all the jokes made we were, we were singin' We kissed on a the corner, then danced through the night dripping that butt You scumbag, you nigga. Het is een Fairy Tale of uh, New York, ja. Yeah. The Fairy Tale of New York? Ja, of New York, ja. Yeah. Ah, een pakkende titel. Huh? Nou ja, ja, het is uh, een. een, het, het is een uh... heb, jij, heb jij toch vanochtend trouwens gehoord dat, uh, op het nieuws weer dat, dat ze, ze zijn uh, Kiev nu dan bestoken die Russen? Oh, het begint dus het gedonder weer? Ja, oh. uh, ja. En uh, uh, uh, ze deden dat voorheen met. Uh, met uh, hoe heet die ding ook weer? Die. Uh, die luchtafweer. Ja, nee, die, maar die... Uh... Drones. Drones. Drones. Ja. Ik kon er even niet op komen. Nee, ik, ik zag je muts heen en weer gaan. Ik denk, dan laat ik maar nu, gaan. vandaag gebruikten ze raketten. Oké. Okay. Dus, dus, uh... nou, het moet eens dus een keer nee, afgelopen ga. zijn. Ja, dat er, dat er niemand eigenlijk durft in te grijpen. Hè? Nee, dus, niemand durft dat mee. Alles heeft een reden, hè. Ja, want ze ja, zijn ja, ja. bang voor een. Uh, als ze uh, beginnen, dan uh, is het. World oorlog. War III, hè? Ja, he? dan is het oorlog. Ja. Nou. Maar uh, waarom zeg ik dat nou? We hebben het toch over Russen en, en Sting. Kijk, Sting nog? Sting van de police. Van de police, ja. ja, ja, ja, ja. Die, die had ook iets met de Russen. Oh. Kan jij daar iets over. Zelf... Want jij weet nogal veel van Russen. Nee, nee. Ja, nee, jij nee, weet nee. veel van nah, Russen. Ja, nee. Luisteraars, jij weet nee. veel van Russen. Daar heb je weer verkeerd verstaan. Ik weet heel veel van rustig ja rustig aan. Nee, maar jij weet veel van Russen. Dat weet ik, want je komt hier altijd binnen en is het meteen van net, net. Overal net tegen zeggen. Ja, omdat ik oh, ik struik al iedere keer. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Hey, nee, maar. Nee, uh, ik heb een. Uh, ja, mijn nummer klaar staan. Nee, eigenlijk moet je gewoon een nummer opstarten en gewoon denken van uh, ja. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Nou. Weet. Is dat nou een aggregaat wat ik buiten hoor? Ja, ja, klopt. Zichzelf verhaal, uh, zelfschrijvend verhaal, zeg maar. Dat, uh, ja. De Russians, ja. ja uh, een aantal jaar geleden was dat ook actueel. Dat? Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is niet alleen van, die, van vandaag. En, uh, nee. Uh, nee. En uh, uh, oh. zou dat een, uh, een herhalende geschiedenis uh, blijven, dit? Zolang de mensheid er is, ja, ik denk het wel. Zou het? Ik denk het wel. Ja, want de geschiedenis die blijft zich gewoon herschrijven mm -hmm. en herhalen en, uh, en uh, ja. Maar ja, goed, uh, maar ja, oké, okay, weet je, met een oog op de kerstgedacht... Uh, het is een vrede waarde en uh, ja... Ja, nou, helemaal gelijk en uh, het is ook bijna 11 uur... en dat betekent dat uh, de, dadelijk het nieuws voorbij komt. Och, ik ken je hem ook de, nog. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, da, ja, ja. dat we, dat we uh, het laatste stukje muziek voor dit uur er weer in moeten gooien. Ja, en dan gaan we zo na 11 uur gewoon gezellig verder met, uh, met Rieke. Met, ja. Rieke, die komt binnen en uh, ja, nou, gaan we het zo Vol, over volgens hebben. Volgens mij was het al binnen, hoor, die was wel binnen. Gaan we het zo ja. over hebben.